Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. In het noorden van Irak is een Nederlandse vrouw doodgeschoten door haar man. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat dat maandag is gebeurd. De vrouw is inmiddels in Irak begraven. Haar familie is het daar niet mee eens... en probeert haar lichaam met hulp van Buitenlandse Zaken terug te halen naar Nederland. Slachtoffer van 24 wilde met haar vier kinderen naar huis. Haar man was het daar niet mee eens en schoot haar dood. VVD-fractieleider Zelstra wil het burgerlijk wetboek aanpassen zodat het openbaar ministerie salafistische organisaties kan vervolgen. De inlichtingendienst AIVD stelt dat salafistische organisaties steeds vaker een antidemocratisch wereldbeeld uitdragen. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar al gevraagd of er een verbod op de orthodox-islamitische organisaties kan komen. Het kabinet komt binnenkort met een antwoord daarop. Schiphol had vorig jaar ruim 58 miljoen passagiers, een groei van 6% vergeleken met een jaar eerder. De netto-winst ging met meer dan een derde omhoog, naar 374 miljoen euro. Met het vrachtvervoer ging het iets minder. Dat kwam vooral door de economische problemen in Rusland en Azië. Door de groei van het aantal passagiers zit Schiphol aan de grenzen van zijn capaciteit, zegt de luchthaven. Daarom moet er meer worden geïnvesteerd in infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid. De stemming onder consumenten is voor het eerst in bijna een jaar weer negatief. Het consumentenvertrouwen daalde deze maand met 5 punten... ...komt uit op min 1, meldt het CBS. Dat betekent dat er meer mensen pessimistisch zijn... ...over de staat van de economie dan optimistisch. Doordat mensen pessimistischer zijn... ...hebben ze ook minder zin om grote aankopen te doen. Het weer is nog kans op mist of gladheid. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen. Zon, het wordt 5 tot 7 graden vandaag. Vanavond regen, in het weekend veel regen en wind. En dan wordt het een graad of 10. Dit is de FM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A2 naar Bos Utrecht. tussen Geldermals en Eveningen, viel rijden over 10 kilometer. Dat is na een ongeluk. Op de A5 Amsterdam Hoofddorp. en knoop in de hoek 7 kilometer. De A27 Preda Utrecht. tussen Gorbekum en Lexmond 6 kilometer.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 speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag... Vandaag wordt het een heerlijk programma met twee heel bijzondere gasten. Uh, een man die dagelijks uh, achter de journalistiek aanrent... die zijn column schrijft op vrijdag in het Haarlems uh, Dagblad. Maar die heeft zijn nieuwe boek uit en dat wordt zondag gepresenteerd. Een, een weekendje oorlog heet het. Dat is Frans van Dijl, bekend journalist. En aan de overkant zit Waring Westra... Waling is een beetje ja, een duizendpoot binnen de Koninklijke HFC. Hij doet er ontzettend veel. Hij is in ieder geval op zondag altijd betrokken bij het eerste elftal... en daar gaan we natuurlijk over praten. En we draaien vandaag de gastens hun muziek. En we beginnen met het eerste nummer gekozen door Waling. Goed om hier te zijn, Stef Bos. Ik ben zacht gevallen, goed terechtgekomen. De zwaartekracht heeft eindelijk...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 om hier te zijn. Lekkere binnenkomen van Stef Bos. Stef Bos, moet ik zeggen, goed om hier te zijn, gekozen door Waling Westra. Laten we daarmee beginnen. Een van onze twee gasten, de andere is Frans van Daal, journalist. Waling, je bent begonnen bij de voetbalvereniging Balk. Dat ja. betekent Fries Bloed. Ja, klopt. Hartstikke vries, ras echt. Hoe lang heb je daar gespeeld? Nou, dat was van mijn zesde tot mijn tiende. En op mijn tiende zijn wij naar Hemstede gekomen. We ja. En toen ging je naar RCH? Ja. Waarom? Om Johan Iskens? Nou, het was de tijd dat uh, de dichtstbijzijnde club was HFC. Maar mijn vader ging naar HFC toe en die kreeg een formuliertje mee in die tijd... waarbij hij allerlei zaken moest invullen van beroep, inkomen, etcetera. Dat was nogal de tijd. En dan was hij niet zoveel van gediend. Hij zegt, uh, jij gaat maar naar een andere club. En dat werd Sjaar. Ja. En, en daarna nog VEW in Heemstede? Ja. Waarom ja. daar naartoe? Nou, ik was even gestopt toen ik 18 was. En toen zat ik op de H.O. En uh, toen zat er een iemand naast me die zegt... joh, kom gezellig voetballen bij VEW. En dan, uh, nou, ja, dan ga je daarheen. Een paar ja. leuke jaren gehad. Maar toen je 22 werd, toen mocht je jezelf beslissen. Ja, alle paar mocht je jaar hoor. En je niet hoor. meer geballotteerd te worden? Nee. Nou, wel eventjes op maandagavond nog even een HFC even het gezicht laten zien. Ja, ja. Bij, wie, bij wie moest je praten? Ik was bij Chris Dalmaer en bij Hans Kluit was dat. Ja. Ja. Ik kom uit Utrecht, hè? daar was professor De Zeeuw de man die de ballotage deed. Jee, was ik nerveus. Hè? Ja, dat is wel wel. Je moest tien zijn toen, dus ja. ik moest heel lang wachten. En, maar goed, uiteindelijk is het dan wel goed gekomen. Koninklijke HFC, en dat doe je heel wat hè. Ja, uiteindelijk hebben we aardig wat dingetjes gedaan, ja. Zal ik de teams opnoemen waar je bezig bent geweest? Teams? Ja? Nou, 8, 8, begin met 9, 10, 11, 12, veteranen 1, 2, 3, <laughs> 4. Mijn team trouwens. Ja, dat zijn dus waar ik in gespeeld heb. Ja. ja wij in, uh, vroeger op zondag hadden we aardig wat, uh, wat teams, hoor. Meer dan nu. Ja, en dat ging zelfs boven de tien uit, ja. Er komen er meer bij nu, hè? Ja. ja. ja. Het is een warm bad, HFC. Hoe komt dat? Het, uh, zoals ik het altijd zeg. Uh, HFC is eigenlijk iets van. Nederland in het klein. Het is een maatschappelijk gebeuren. Het is meer dan voetbal alleen. Zoals onze voorzitter ook zegt. het is ook boeien en binden. En als je er komt. ja, Eigenlijk je maakt daar vrienden. Uh, het is gezellig. Uh, het, natuurlijk voetbal staat voorop. Maar uh, we komen vroeg voor de wedstrijd. En we gaan lang na de wedstrijd weer naar huis toe. Soms heel laat zelfs. En uh, dat komt alleen maar omdat het gezellig is. En dat. dat dat voelt aan als een warm bad. Ja. Jij bent coördinator van het eerste. Dat doe je al vanaf 2013. Ja, dit is wel een heel bijzonder seizoen. Hè? De ene dag sta je bovenaan. De andere dag niet. En dan sta je weer wel bovenaan. Hoe zit dat? Nou, het is, het is dik, dik boven verwachting. Laten we wel vooropstellen dat de competitie dicht bij elkaar zit. Hè? Dus betekent dat als je twee potjes verliest, dan ga je wel aandacht naar beneden. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren. vanaf de derde klasse, tweede klasse, eerste klasse, hoofdklasse, topklasse. En je gaat nu. Vorig jaar vierde worden en nu sta je bovenaan. Ja, dat is een droomscenario. Ik denk dat het te maken heeft met een hele stabiele selectie. die al jaren bij elkaar voetbalt. met slechts weinig wijzigingen. En een trainer natuurlijk die zes jaar bij ons is geweest. die uh, beleid kon maken. Waarop, uh, en op de goede manier. waardoor die wedstrijden gewoon gewonnen kunnen worden. Grote vraag nu. Zondag is gewoon de wedstrijd WKE tegen Tech. Staat op het programma? Ja. WKE is failliet. Dat is bezwaar tegen aangetekend. Dat kan zes tot acht weken duren voordat die uitspraak komt. Ja. Dus je was een dag weer van die toppositie af in de, in de topklasse. Officieel zijn we nog steeds ranglijsthouder. Maar je, je staat weer eerste. Nee, we staan officieel staan eerst. Ja. Zolang de KNVB nog niet heeft besloten dat uh, BKE uit de competitie wordt gehaald... dus de punten weer werden, worden weggehaald, zijn wij gewoon eerste. Ja. Als ze worden weggehaald, dan verliezen wij drie punten... maar AFC bijvoorbeeld zes... Maar tech die gaat dan heel erg omhoog. Die staat dan opeens bovenaan. Dus dat is ja. toch een beetje raar? Hè? Ja, nou weet je, het is ook geen fijn gevoel om met twee ranglijsten te werken. Ik vind het ook voor de voetballers zelf en voor de trainer. Ik bedoel, waar richt je je op? Ja, je gaat de wedstrijd in en elke wedstrijd wil je winnen. Maar het is een beetje raar dat je twee standen moet maken. Ik heb het programmaboekje voor deze week weer gemaakt voor komende zondag. En ik heb twee standen erin staan. Dat nou, ja. vind ik ook een beetje raar. Ja. En ik vind het voor de voetballerij niet goed. Zondag spelen we tegen HSC 21. Dat is dus zware. Dat is een zwaarder, want ja. we hebben daar met 4-0 klop gehad. Ja, precies. Dus het ja. is niet zo'n makkelijke wedstrijd. Maar aan de andere kant, je bent ongeslagen sinds half november. Sinds die wedstrijd? Ja, dus ja. dat moet maar gebeuren. Gewoon een keer. Weer ja, tuurlijk. tuurlijk. Thuis onverslaanbaar, hè? En dan volgende week Tech. En als je die dan wint, dan ben je van alle... Ja, niks aan de hand. Niks, niks aan, aan de hand, hand. Nee, hoor. Nee. We gaan muziek draaien. Deze keer van onze andere gast, van Frans. Frans van Dijl, de journalist. De uh, column schrijver op vrijdag, daar gaan we het zo over hebben... Uh, hij is gek op de doors. Light my fire. Heb je fire? Ja. <laughs> je kent de dubbelzinnige de betekenis ook van light my fire. Ja, het is een heel waar. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, Girl, we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 the night out oh. Doors, Tim Morrison. En je had er een speciaal verhaal over. Nou ja, uh, Jim was een, uh, een rebellische jongen in die jaren 60, de jaren zestig, begin jaren zeventig. En hij kwam uh, bij de Ed Sullivan Show, een uh, soort Willem Duis, maar dan uh, de Amerikaanse variant. En hij, uh, hij mocht alle liedjes uh, zingen behalve dit nummer, Light My Fire, want daar zat een dubbel, uh, dubbelzinnige betekenis in. Maar, uh, nou, Jim had beloofd, de Doors hadden beloofd dat hij dat niet zou zingen. En wat doet hij? In een live uitzending, hij zingt Light My Fire. Nou willen alle, alle mensen natuurlijk horen wat de verborgen betekenis is. Ja, dat is, uh, uh, in het Engels heet dat een blow... Frans, Frans, nee, nee, ik weet wel wat je zegt. Wil. Nee, doe maar niet. Heb jij uh, je korm van vandaag? Want je loopt altijd door Haarlem en Heemsteden. Wat, heb, wat staat er vandaag in? Oh, dan moet ik hem er even bij pakken. Oh, ja. want... Een goed journalist brengt dat dan mee, hè? Ja, ik was een beetje voorbereid, inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, die heet de Herenborrel en die gaat ook een klein beetje over Zandvoorts Want ik was afgelopen zondag uh, in Slichting En daar ja, trad uh, Adam Spoor op met zijn band uh -huh. Spoorloos En ik wist niet wat ik hoorde, want dat was, ik hield een beetje mijn hart vast En ik oog, oh god, van die oude knakkers die uh, jazz gaan spelen Dat kan niet veel zijn, maar Adam verbaasde mij werkelijk Het was zeer ritmisch en hij ging ook nog zingen en hij zong Dean Martin en Frank Sinatra. En toen viel ik als een blok voor die man. En uh, ja, daar ging mijn column onder andere over. Over café Slichting. Wat ik toch in Overveen een bijzonder café vind nog steeds. Een van de mooiste van Nederland. Je kent ze allemaal, hè? Wie, wie ken ik allemaal? De, de Kroegen in Nederland. Nou, dat gaat wat ver. Maar ik, ik, ik vind. Slichting zou ik wel willen hebben, gewoon. Ja, ja. Morgen is de presentatie van jouw boek. Dat gebeurt in. Uh, Zondag. Of zon, overmorgen natuurlijk, ja. Wat gebeurt? Uh, in boek De Vries, om half vier. En iedereen mag komen? Iedereen mag komen. Als ze het maar kopen? Ja. Hoe kost het ze? Hoeveel? Ik geloof nog, nog geen 19 euro, geloof oh, ik. Dat ja, het is eigenlijk veel te goedkoop. Ik maar. heb het voor me liggen, je hebt het net gegeven. Het ziet er prachtig uit, een weekendje oorlog. We gaan er straks nog even over praten. Maar we gaan eerst, en dat doen we wekelijks, luisteren naar een speciale artiest. Dat is de zoon van onze technicus, Charles Duyf. Hij noemt zich Sven Davis. En wij vragen dan, iedere week... ...naar aan onze gasten wat ze ervan vinden. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 Vol programma vandaag, een vol programma met Waling en Waling Westra en Frans van Dijl als gasten. Jullie hebben geluisterd naar Sven Davies. Graag jullie commentaar, we doen het bij iedere gast. Waling. Ja, die mag de talentenshows overslaan. Die mag ja, die gaat die moet gelijk op internationaal platform. Prachtig. Nou, fantastisch. Dankjewel voor het compliment. <laughs> nou, um, wat, ik, wat mij opvalt bij al die, uh, die singer-songwriters die bij De Wereldraad Door en zo aanschuiven, is dat het allemaal hetzelfde is. Het heeft allemaal zo'n zo'n zo zo in de stem. En het is allemaal geïmiteerd, lijkt het wel. En ik vind dit. Deze jongen zingt heel makkelijk. En hij. Hij kan uithalen zonder dat hij je hoeft te forceren, lijkt het. Hoe oud is hij? Hij is uh, nu 23 jaar. Maar wat jij zegt, uh, zijn stembereik is enorm. Hij kan bijvoorbeeld ook uh, moeiteloos Barry Gibb uh, BG's uh, imiteren. Dat, dat zou ik nog wel eens met... willen horen. Ja, het hoogt... nou, daar heb ik misschien wel opnames van. Dan ga ik straks even naar zoeken dan. <laughs> nou, er zit iemand te blozen dus achter de microfoon. Hè? Dat is onze technicus. Ja, zeker. Ja. Want het is zijn zoon. Ja, geweldig hè. Ja. Je mag er trots op zijn. Nou, dankjewel. Ja. Ik wil ook zo'n zoon. <laughs> maar dit programma gaat ook over sport. En we gaan gewoonlijk zo rond kwart over tien praten over voetbal in Haarlem. Want er gebeurt nogal wat, hè? vooral in die vierde klasse. En de man die we daarover spreken is Martijn Prinsen. Prinsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er op het programma? Uh, ja, de einde van de, van de tweede periode wordt dit weekend uh, uh, uh, gespeeld. Wie denk jij... In de vierde klasse? Nou ja, goed. Die, um, uh, ik denk dat de tweede periode een um, prooi wordt voor, uh, voor schoten. Um, die uh, uh, ja, spelen bij uh, BSM. Bij BSM uh, um, ja, heeft wat lastig. Dus um, ja, goed. En schoten vorige week uh, een uh, duidelijke 10-0-overwinning op SVI. Ja, die uitslagen zijn enorm, hè? Ja, vorige week 10-0, 9-0, 6-1, 5-0. Het is echt enorm. ABC heeft al een periodetitel? Wie is de derde ja. kans hebben? Uh, Allianz. Ja, ja. Maar die zijn wel uh, ja, afhankelijk van uh, de resultaten beschoten. Heb jij Allianz onlangs gezien? Want die hebben een spitsloper, Olly heet die. Die uit ja. de junioren komt. Dat is er eens, hè? ja. Ja, de linksbuiten. Uh, hij, is, uh, hij is snel, hij is technisch. En uh, ja, hij, hij schiet er de laatste paar weken ook uh, regelmatig uh, uh, in het nekje. Ja, en er zijn al clubs die hem uh, op het netverlies hebben. Dat snap ik helemaal. ja. Dat zou eens kunnen. Ik ben, weet niet of uh, de scouts van HFC hem hebben bekeken. Uh, en ik weet niet of jij dat weet. Ze hebben hem bekeken. en uh, Ik denk dat ze hem heel graag willen. Nou ja, bij ons gaan een paar jongens weg. Ja, dan waaronder een linksbuiten. Waaronder een linksbuiten en een rechtsbuiten. Dus, ja. Maar het is ongelooflijk, die jongens zijn een paar jaar weg geweest. Hij ja. is helemaal niet gevoetbald. Hoe nee. oud is hij? Ik geloof 17 of 18. Hij is wel heel jong. Kan er wat groeien. Ja, kan ook 19 zijn hoor. Dat weet ja. ik allemaal niet. Maar het is er wel één, hoor. Oké. Okay. Ja. Hij Dat hoeft niet ver we... te reizen van Allianz. Wat zeg je? Hij hoeft niet zover te reizen vanaf Allianz. <laughs> nee. Martijn, wat heb je nog meer? Um, nou, eventjes uh, kort over uh, afgelopen uh, weekend. Uh, nou goed, we hebben het vorige week over Zandvoort gehad. Die speelde uit bij VFC. En die stonden vijf minuten voor tijd met 2-0 voor. En um, ja, die, die lieten het gewoon helemaal lopen. Na de 2-0 um, was, was eigenlijk... Um, ja, het leek er een beetje op alsof de focus weg was. Sparring, en het was lopen en het wordt 2-2. Echt spanning. Ze kunnen er niet mee omgaan. Ja. Dat is ja, al ja, jaren ja. zo. Het, het, het was. Het was ik, heb, ik ben er geweest. Het was eigenlijk. Ja. Heel, heel raar om te zien. Ze scoren 2-0. En daarna was al het initiatief weg. Het was helemaal niet zo dat, dat de VVC beter was. Of goed, dergelijks. Maar er de, de, de, de sloop een angst in de ploeg. Ja, dat gebeurde gisteren ook bij Manchester United. <laughs> ja, dat was ook niet heel best. Nee. Ongelooflijk. Zeg. Maar. Uh, leuke wedstrijden nog op het programma? Naast. Uh... Um, nou goed, Zandvoort die kan uh, morgen de, de tweede periode gaan uh, inhalen. Door uh, Jos Waardgaasmeer thuis uh, te verslaan. Dat moet kunnen. Ze staan gelijk qua punten met 2vc. Uh, met ja. uh, maar uh, Zandvoort heeft een, een doelval wat uh, acht doelpunten beter is. Nou goed, bij een overwinning moet, uh, moet dat wel duidelijk zijn. Dus. Ja. Um, en um, ja, zondag hebben we dan, uh, waar we net al over had, de vierde klas D. En um, afgelopen weekend uh, is er in de tweede en derde klasse zijn wel verrassingen geweest. Velsen heeft, uh, heeft uh, punten laten liggen en United Davel ook. Waardoor ze uh, ja, eigenlijk nu wel in de achtervolging moeten. Wat een aantal weken geleden nog totaal niet um, uh, in de planning stond. Zeg maar. nee. Heb jij nog vragen aan onze gasten, Waring Westra of Frans van Dijl? Um... Nou, eigenlijk niet. Ik moet wel zeggen, uh, uh, Frans van Dijl, uh, ja goed, ik, ik lees ook zijn column. Zijn en wat mij altijd heel erg bevalt is de, de manier van schrijven. Um, um, ja, hoe kan ik het best omschrijven? Um, uh, best, best uh, uh, vlot en het is lekker leesbaar. In plaats van een hele, hele, hele moeilijke, uh, uh, hele, hele lastige schrijfstijl. Uh, nee, uh, het, is, het is gewoon heel fijn om te lezen. Dank je. Wist je trouwens dat hij ook uh, uh, vroeger als kind van tien jaar zijn eigen radioprogramma had? Oh, nee. Langs oh, is... de lijn met een, oh. een, een, een, een hoe noem je zo'n ding, wat de vrouwen in hun haar stoppen? Krulspeld. Krulspeld, dat had hij dan in zijn handen. Hij had een antenne op het dak geplaatst. Vertel het verhaal maar, Frans. Dankjewel, Martijn. Hè. Tot volgende ja, week. Dankjewel, ik wil volgen. Nou, het was zo. Um, ik had een oh. zolderkamertje. En uh, zo'n klein dakraampje, weet je wel, met zo'n... Uh, een hendel die je de raam naar buiten moest duwen. Daar had ik de antenne staan gemaakt van een, uh, een klerenhangetje van de stomerij. Uh, een krulspeld van mijn moeder. De grootste die er was, dat was uh, de microfoon. En dan was het de uh, schakelen nu over naar, Want ik, had, ik was dus niet Frans van Dijl, maar ik was uh, Bert van Brummelen. <laughs> slaggever. En ik had een eigen team dat heette SDG. En dat, deed, dat stond voor Sneek doet goed. Ik weet niet meer precies waar dat vandaan kwam. Maar dan schakelde we boven naar Beth van Brummelen. Want er was gescoord. Ja, inderdaad. Dank je voor, het, uh, voor de verbinding. En er is inderdaad gescoord bij de SDG Ajax. En het was Frans van Del die een schitterende goal maakte. Uh, na een geweldige voorzet van Sjaak Zwart en Piet Keizer. Ja, wat gebeurt daar nu weer? Naast. Nou, zo ging dat dus de hele tijd. En mijn moeder die kwam wel eens naar boven: van, wat is hij? Wat, wat hoor ik er allemaal voor lawaai? Wat is hij toch? En dus ik, ik was ook een beetje Theo Komen. Jouw wel bekend, Henny. En. Uh, uh, ja, ik kon ook toen de Fransje nadoen. Als, er, uh, als Theo Komen achter op de motor zat, dan was het... We schraken nu over naar Theo en dan was het dit geluid. Ja, uh, Theo zat op de motor achterop en dat was uh, een hoop lawaai. En, uh, ja, zo ging dat. Leuk. <laughs> we gaan uh, muziek draaien. Robbie Williams staat als tweede op het lijstje van Maling Westra. Onze andere gast, Supreme.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 to me. Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. En het grappige is natuurlijk dat als hier muziek draait... dan uh, wordt er door de gasten onderling gesproken. En dat ging natuurlijk over Theo Komen, over de Ronde van Frankrijk. En dan hebben we het ja. over wielrenner, mannen. Ja. Houden jullie van? Ja. Ja. ja, ik ook, ja. ja. Van, nou, van begin tot eind, hoor, in de koers. Er is één man in Nederland die uh, 24 uur per dag wakker is... Die nooit slaapt. Die alleen maar op Facebook alle nieuws van het wielrennen plaatst. En dat is André Jansen, de broer van Harry Jansen. Goedemorgen André. Goedemorgen Henny. En wat heb je voor nieuws? Uh, ja, wat is het nieuws? Henny uh, is jarig. En... Uh, uh... De ronde van Oman werd gisteren... Uh, Christophe die won weer... maar net voor Moreno Hofland. Die uh, Jammer, jongens hè? van Jumbo die zijn het hartstikke goed aan het ja. doen. Ja. En uh, ja, ze hebben ook... wat, wat nieuwe ploegleiders binnengehaald... en uh, de lef is erin teruggekomen. Uh, een beetje het... het lauwe Rabobank is overgegaan... in een uh, lefploeg. En dat is niet meer graag. Weet je wat lef betekent? Dus is een, een uh, Hebreeuws woord. Het oh? betekent kracht. Kijk... Nou, en uh, ik zie het bij de voetballers ook. De jongens van de B1, die, uh, die gooien de lef erin. Want die hebben zaterdag gewonnen. En uh, morgen gaan ze weer winnen. Ja, en ik wil het even over één van die jongens van de B1 hebben met jou. En die heet ja. Jansen. Ja. En die gaat op Italiaanse tour. Vertel. Ja, nou, er is een, uh, een club in uh, Verona, Chievo... En het is een hele grote club. En die schenen de beste jeugdopleiding te hebben in heel uh, Italië in ieder geval. En die hebben André gevraagd of hij daar uh, een eerst een auditie wil komen doen. Maar eigenlijk meteen binnentreden in een soort belofteelftal. Dus niet uh, bij de jeugd, maar meteen uh, naar de belofte. En uh, nou is hij wel eerder gevraagd hier voor allerlei dingen. Hij heeft een tijdje in de jeugd gezeten van FC Groningen. Maar eigenlijk zit hij op dit ogenblik in een team waar, waar geen groei in zit. En hij heeft nodig om zich op te trekken aan het team waar hij in zit. En dat zullen de voetbalkenners daar aan tafel wel uh, herkennen. Maar André is een uh, echte sportman en die uh, ja, wil graag verder met dat voetbal. Ja, en... misschien kan hij wel via HFC als springplank naar het buitenland. Ja, waarom niet? Dat zou ook kunnen. Ik, uh, we moeten het bekijken. We willen eerst eens kijken in Italië of, of, of hij het niveau haalt. Hè? Want hoe kijkt men dat daar tegenaan? Dus zo'n zo trainer die doet dan wat testen met zo'n jongen en dan ziet hij het wel. Hè? Want van video alleen uh, zie je het natuurlijk niet, hoewel uh, alles wat hè, André ooit gedaan heeft staat op video, ja. Ja, die video's die zijn heel interessant, maar wat ik ook interessant vind is dat Waling, die uh, dus het eerste coördineert bij de Koninklijke, die wil jouw zoon eigenlijk wel zien, denk ik. Ja, waarop niet? Waar woont André? Wij wonen in Veendam. Veendam. Ja, nou, toch een stukje rijden nog, hè? Ja, maar, maar een voorbeeld te geven... André rijdt gewoon hier naar de studio om over wielrennen te praten, hoor. Die ja. gaat met zijn zoon echt wel naar, even naar Haarlem. Ja, ik heb de videobeelden uiteraard niet gezien. Het is ook niet aan mij om technisch, zeg maar, spelers uh, te beoordelen. Maar het kan nooit kwaad als je zegt uh, topklasse bovenin volgend jaar tweede divisie... om ja. eens een keer een belletje te plegen en dan uh, de, wordt er altijd aandacht aan besteed. En hij speelt op een uh, leuke plek, uh, André. Ja, nou, hij speelt uh, een, een periode, heeft hij nou in de spits gezeten. En uh, nu heeft de trainer besloten om hem weer rechtsback te zetten. Want uh, ja, hij, heeft, uh, hij wil weer eventjes omruilen. Nou, hij heeft, uh, maar in die periode dat hij in de spits zat, is hij geen 100 geweest. Met kleine blessures steeds. Wel uh, hier en daar wat gescoord. Maar het is een, uh, ja, hij is altijd een welkome kracht in, uh, in ieder team waarin hij gespeeld heeft. Een, uh, een teamman, hè. We zien hem graag tegemoet hier. Nou, dat zou mooi zijn. Nou, laat maar weten. Ik, ik, ik heb het nummer voor je. Ja, hartstikke leuk. Oké, okay, André, dankjewel weer. We gaan het zien. Dag, okay. man. Succes ermee. Dag. Michael Jackson. Ben is het volgende nummer gekozen door Wanning Westen. Ah, die had ik daar net, even niet uh, klaarstaan, hè? Je moet even ja, op, bij de eh, les blijven, eh, natuurlijk. Eh, nee, op, ja. <laughs> nummer op het nummer is ook wel zo oud. <laughs> op het scherpje <laughs> kijken, want ik had uh, Come Fly With Me van ja. Frank Sinatra. Dat was mijn eerste dat singeltje, die won op. ik bij SCH uh, won ik die op een uh, avond, bingo-avondje. Dan kwam oh, ik leuk. met zo'n groen singeltje thuis Ben, van ah, Michael ah, Jackson. Nou, ik kan, hem, ik kan hem nog even, nou, daar komt hij dan vooruit. Michael Jackson. Het gaat over een ratje, trouwens. Wisten jullie dat? Over een? Een rat. Een, een, een, een knaagdier, en een rat, een kind wat een rat heeft en, uh, en daarover zingt, zeg maar. In the two of us need look no more we. We gaan even uh, jouw uh, functies doornemen die je hebt gehad bij uh, de Koninklijke HFC en nog hebt. Dat gaat een half uurtje duren. Mini-goeroe, wat is ja. dat nou? Nou, we hadden vroeger de minis, we kwamen uit de periode met 200 jeugdleden en uh, toen werd dat opgepakt. En ik ben ook een onderdeel daarvan geweest en wij noemden de groep van zesjarigen minis. En uh, we deden dat altijd op een beetje speciale manier, met name ook de ouders te binden... En ach, je spelletjes, zeskampjes, voetballen, spelen... vrolijk uh, en plezier maken. En uh, ach ja, dan ben je guru goeroe, hè? Weet je wat leuk is? Volgend jaar begint HFC met, uh, met de groep daaronder van vier en vijf jaar. Een heel mooi plan. Kabouter voetbal. Geweldig. En ik heb gehoord dat jouw partner... Ook gaat helpen, dat is wel leuk. Ja, ja Colinda die, uh, die zit hier ook in de studio, zal ik stiekem verklappen. Maar die gaat steeds meer doen op, uh, op HFC. Ze is verantwoordelijk uh, voor de nieuwjaarswedstrijd en het VIP gedeelte daar. Maar ook het voetbaltechnisch gedeelte met noemt, kinderen van vier is ge, leuk om te doen. Enige, je noemt daar uh, de nieuwjaarswedstrijd. Wat mij opvalt is dat HFC één keer per jaar veel publiek krijgt. Ja. Waar ligt dat aan? 200 aan de... Haarlemmers die naar geweldig voetbal kunnen komen kijken, maar 2000 die wegblijven. Wat, wat is dat? Nou, we hebben een gemiddeld aan de toeschouwers zo'n rond de 800 en die, per, per Nou, Met de uitmensen uit erbij, die zijn vaak meer. In ja, maar er komen, dat, dat zijn natuurlijk heel veel HFC's die erbij zitten. Van teams die thuis spelen, komen kijken. En er komen te weinig mensen vanuit de regio naar, naar topklasse voetbal. Dom, en vind ja, ik, dat. ik vind het ook uh, onbegrijpelijk. Ik, ik, maatschappelijk heb ik wel een verklaring, denk ik. We hebben een enorm aanbod van activiteiten. En of van parties of feestjes en sport en noem maar op. Uh, Initialisering is nu een, een, een belangrijk. Het, het, het, het socializen is minder dan vroeger. Want laten we eerlijk zijn: 100 jaar geleden, H.C. is een oude club. Weet je hoeveel toeschouwers toen kwamen? Ja, ik heb de foto's gezien. Ja, 15.000 hè? On, Onverstelbaar. 15.000 hoedjes. Langs de kant van de veld. Maar de, de andere gast van vandaag, Frans van Dijl, de journalist. Zijn zoontje speelt bij Allianz. Maar hij staat iedere zondag met zijn zoontje bij HFC te kijken. Ja. Dus nou ja, dat is mooi Frans dat je er staat. Uh. Nou ja, ik mis gewoon het voetbal uh, op hoog niveau in Haarlem. En uh, als Haarlem de voetbalclub nog had bestaan... dan uh, hadden we daar waarschijnlijk naartoe gegaan. En uh, dan gaan we naar HFC. En dan, uh, ja, het, uh, hij, hij kent ook spelers uh, van het eerste team op, op Poekoe. Nou, Carlos Opuku, dat is uh, zijn grote held. Nou, wat Frans met zijn zoon doet, dat, dat zouden heel veel mensen moeten doen. Want het is geweldig voor kinderen om op te kijken tegen... dit zou ik ook willen. En dat motiveert natuurlijk de kinderen ook om het voetbalspel te blijven spelen. Op een zodanige manier dat ze misschien ook ooit wel in het eerste elftal kunnen komen. En Frans, je hebt een hele leuke ervaring hè, met die spelers van HFC. Want je zoon staat dan aan de kant, roept ze. Ja. Wat gebeurt er dan? Uh, hij stond bij de laatste wedstrijd langs de kant met zijn vriendje uh, Mees. En uh, ze riepen, Carlos, Carlos. En ze komen, Carlos komt, uh, maar die was nog druk bezig. Maar die komt speciaal naar die jongens, geeft een high five. En nou ja, die jongens die uh, hebben die hand niet meer gewassen. Nee, maar goed, dat is ook het leuke van het amateurvoetbal in topklasse... op de wijze waarop we dat bij HFC doen. Het is bereikbaar. Uh, als je de BVO's van deze wereld neemt, en dan is er afstand... Hoewel, af en toe zie je wel eens wat gebeuren. Maar ja, dan zit hier in een groot stadion. En bij HFC, lekker dicht bij het veld, gezellig. En dat is dat warme bad waar we het net ook over hadden. En dat ervaren deze jongens dan ook. Leuk hè? Ja. We waren met je, met je uh, activiteiten bezig. Drie jaar jeugdbestuur voorzitter. Lid hoofdbestuur voor drie jaar. Voorzitter organisatie Nieuwjaarswedstrijd. Van, uh, tot en met 2016 eigenlijk. 13 edities, dat is nogal wat. Je hebt de Gouden Speld gekregen. Wat is dat voor een prijs? Nou, als je in het bestuur zit dan, uh, en je hebt het een beetje knap gedaan... en dan ga je er op een gegeven moment uit, dan, uh, dan krijg je een gouden speld. Het is ook niet zo gek dat je lid van verdiensten bent natuurlijk? Uh, dat was een beetje toen ik eigenlijk gestopt was met de strijd, Een jaar of drie geleden geloof ik. Uh, zo van, nou, het is na tien keer wel genoeg... en dan mag ook iemand nieuw en nieuw elan brengen in die dag. En, uh, maar ja, ik kon het toch niet laten. Ik ben er een beetje mee doorgegaan. Maar naar aanleiding daarvan hebben ze uiteindelijk mijn lid van verdiensten gemaakt. En je hebt ook de Begeerbeker. Wat is dat? De Begeerbeker, ja. Het is een uh, prachtige mooie beker. In het leven groep in 1963. Ik, ben, ik heb van de weken mee weggebracht. Heeft nog een aardige waarde. Dat ding is van zilver. Maar die wordt uitgekeerd aan die HFC die in het betreffende jaar. een wat bijzondere prestatie heeft geleverd. En die heb ik gekregen. Leuk, vorig man. jaar. Leuk. En dat was naar aanleiding van uh, het feit dat wij met HFC. Uh, voor de KVB-beker gingen voetballen tegen Heracles. Nadat nou we in eerste instantie. Uh, hij zijn meer vogels en de BVO Eindhoven uitgeschakeld. En uh, nou ja, die jongens moesten natuurlijk niet alleen naar dat verre, verre Almelo. Dus we hebben maar even een paar busjes geboekt... en zijn met 600 mannen naar uh, Almelo gegaan. En hebben een geweldige avond gehad. Wat een feest was dat. En niet als Jeffrey iets meer geluk had gehad... Dan, ja, in dan... de tachtigste minuut. met de stand 2-1. Net, net even wat te slap... En toen ging uh, drie minuten later de, de drieën erin uh, voor Herakles. En dan stonden er gewoon drie, 400 HFC's, jeugd vooral, te zingen. Het is stil aan de overkant. Nou, dat is echt lachen. Geweldig. Geweldig, ja. Heel goed. Nou, aanraden aan iedereen in de buurt en iedereen die luistert. Komen. Zondag absoluut. twee uur naar twee de Spanjaardslaan. Juist. Want het wordt een spannende. Ja, tuurlijk. Elke keer. We hebben heel veel wedstrijden. Dat is echt bijzonder. Een enkele of wat gewone, maar het zijn hele bijzondere wedstrijden. Frans? Wat ik altijd wel charmant van HFC vind... is dan uh, betalen volwassenen 6 euro entree. En dan, uh, die kinderen zijn gratis. Dat vind ik, uh, ja, vind ik ontzettend aardig en goed. Dat hoort het toch? Ja, gewoon betaalbaar en behapbaar. Heel goed. Ja. Charles, wat heb je geluisterd aan uh, muziek? Uh, een groener, uh, want zo heten de, de mensen uh, die zingen als Frank Sinatra, uh, Michael Bublé, uh, Tony Bennett. Noem ze al noem ze allemaal maar op. Dat zijn allemaal groeners. En uh, de keus van een van onze gasten is uh, Come Fly With Me, Frank Sinatra. Come fly.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 Weather-wise, it's such a lovely day You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon, they say Come fly with me, let's fly, let's fly Let's fly away! Ja, de voice himself, Frank Sinatra. Come fly with me, Joop. Je zou bijna wegvliegen met dit weer, toch? Nou, dit weer, zeker wel, ja. <laughs> Naar <een> warme zuiden. <laughs> Welkom in de Les. uitzending. Ja, Joop van ja, Nes, Zandvoortse de... Courant, is uh, in ons programma. Dat is hij eigenlijk iedere week, want hij heeft altijd het, uh, het programma voor het komend weekend. Joop, ik heb als gast Frans van Dijl journalist, Haarlems Dagblad, columnist... die heeft net zijn boek uit... Frans van Dijl, ja. Een Weekendje Oorlog. Dat is een verhaal waard, hoor. Ja, oké. Okay. Nou ja, we, we gaan het volgen... in ieder geval. Misschien zelfs wel even aanschaffen. Als jij zegt, het is zeker leesbaar... dan zal ik het uh, gewoon doen. Zondag, half vier bij Boekhandel de Vries... kun je er ophalen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar dan ben jij ergens anders, hè? Uh, zeker, dat ik niks te doen heb op, op zondag. Nee. <laughs> ja. hey, ik wil, voordat je het voor je de agenda gaat doen... Afgelopen ja. zaterdag in de Maaspoort was het groot feest in Den Bosch... Hè? met Inke ja. van der Aar. Ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja um, voor het eerst speelt ze dan uh, bij een andere vereniging eredivisie. Ze heeft al wat, wat uh, um, uh, ervaring opgedaan in Haarlem bij uh, Duinwijk. En ze werd weggehaald door, uh, door uh, uh, haar nieuwe club. En ze is daar uh, eigenlijk min of meer lachend uh, kampioen mee geworden. Ja, Onvoorstelbaar. Heel opvallend. Ja. ja. We gaan het niet over voor het voetbal hebben met je. Want uh, dat, ja, dat hebben goed. we net met, met, met <laughs> <laughs> Ik kan er niet tegen. Ik bedoel, dan gaat het zo goed en dan moet je gewoon even een ja. wedstrijdje winnen. Je staat met 2-0 voor en dan haal je hem nog niet binnen. Dat is belachelijk. Ja, doodzonde. doodzonde. Maar, maar oké, okay. dat, dat, dat is voorbij. Uh, ja, de enige kans is nog dat ze gewoon echt alles winnen. Dus ook uh, nog een keertje van, van uh, buitenvuld. Maar ja... Dat zien we aan het einde van het seizoen wel, Henny. Zondag wel de ja, periode, we daar gaan we toch vanuit, of niet? Ja, ja, ja, ja, dat wordt natuurlijk nog spannend. Dat ligt eraan wat, ja. uh, wat en Sanford doet en wat VVC doet. Ja, maar de acht doelpunten verschil is nogal veel. Jawel, ja, wel. maar Sanford kan ook nog een wedstrijd verliezen en VVC kan nog die laatste wedstrijd winnen. Ja. En dan ben je toch je, je, je periode kampioen periodekampioen kwijt. En dan gaat het op het einde van het seizoen natuurlijk kijken wie uh, zonder uh, periode kampioen uh, als hoogste is geëindigd achter uh, Buitenveldert. Dat is zo. Je agenda graag. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we beginnen in ieder geval zondag uh, Nee, uh, zaterdag moet ik uiteraard zeggen. Want uh, het voetbal is dan geweest, daar hebben we het over gehad. Uh, zaterdagavond speelt uh, Lions uh, thuis, wedstrijd, uh, de Lions, tegen de Challengers. En jij hebt waarschijnlijk vorige, uh, in de afgelopen week uh, de, het verslag van de, uh, van de Lions gemist in de krant. Want uh, Lions heeft niet gespeeld. Ze moesten naar uh, Derba, naar uh, de Rijp. En eh, Derba kon geen team op de been krijgen en die wedstrijd is dus eh, gecanceld en met eh, het gevolg dat Zandvoort die reglementair met 20-0 gewonnen heeft. Je schiet daar niks mee op eh, op een ranglijst. Eh, je krijgt maar 20 pluspunten en ja, dat kan. Dat kan op het eind kan dat eh, funest zijn. Maar Zandvoort staat eh, dermate goed voor. 15 wedstrijden gespeeld, 30 punten. Je weet het, dat in maximaal bij basketbal uh, is 2 punten... want er bestaat geen gelijkspel. Als er gelijk gespeeld wordt, wordt er net zo lang verlengd... 5 minuten totdat er een winnaar is. En Lions, dat... Uh... ...staat uh, Pontifikaal bovenaan met 100% winst. Uh, tweede staat dan uh, nog steeds dat Gasperdam. Dat is, vind ik heel verpand. Maar ja, die heeft al drie wedstrijden uh, verloren. En uh, het, uh, zaterdag speelden ze thuis tegen de Challengers uit Hoogdorp. En die. Challengers, dat is de derde uh, genoteerde club... ...die heeft 16 wedstrijden gespeeld. En die heeft 22 punten. Dus die heeft 10 punten... Vijf wedstrijden verloren. Nou, dat moet Zandvoort kunnen doen. Ze hebben eh, gespeeld, moet ik even kijken... op eh, 31 oktober... in Hoofddorp. En die wedstrijd wonnen ze met 62, 76. Dat is eigenlijk niet... de Lions, want Lions wint... Eh, de meeste wedstrijden... met een gigantisch verschil. Eh, je weet het, hè. 142, 50. 111, 50. Dat zijn de verschillen die Lions eh, kan produceren. En... Eh, ja, dat, uh, de, ze zullen wel samen, was, zaterdag wel winnen, dat mag ik aannemen. Maar het is, uh, ja, je moet toch oppassen, uh, een beetje blessure, dat is uh, toch een gauw gebeurd. Goed, dan gaan we naar de zondag, want zondag, dan speelt ons aller, uh, ZSC thuis. De handbalvereniging van Zandvoort, tenminste, de sportvereniging van Zandvoort, waar, uh, uh, handbal gespeeld wordt, want het is een combinatie. Dat, uh, ja, dat heeft vorige week, uh, uh, Eigenlijk fluiten met twee vingers in de neus gewonnen. Maar ze waren niet scherp. Ik heb geschreven. En nee, ze waren op de kop het carnavalfeest, hè? Ja. Maar dan toch is... 28,6, hallo. Ja, ja, ja, ja, maar ze hadden gewoon met 40 zes kunnen winnen. Daar ben ik van overtuigd. Er zijn zoveel ballen gemist. Uh, dames die dan uh, alleen op een break liepen. break moet je dan zeggen in de handbal. Ja. En dan alleen dus de keeps voor zich hadden. En gewoon de er bijna <lacht> wat, zelf, wat zelfs, Wat uh, zelfs de, de coach van de tegenstander, uh, de, de termontrokte van... U moet niet zo hard gooien. Dat is natuurlijk te gek voor woorden, maar hij zei het wel. Hij maakte er bijna ruzie over. Toch sport. <laughs> ja, maar ik bedoel, ik wil alleen maar zeggen dat ze veertig punten hadden kunnen maken. En dat is op dit moment ontzettend belangrijk. Ja. Later bleek dat de, de, de, de naaste tegenstander van Zandvoort, uh, van, van, uh, Monika Dam, dat gelijk stond met Zandvoort, verloren had van AHC. De Amsterdamse club. Met 11-7. Dat vind ik heel frappant. Want uh, Monnikendam had alleen nog van Zandvoort uh, gekregen. En de rest alles gewonnen. En Zandvoort had dus van Monnikendam verloren. En de rest alles gewonnen. En nou is het, wil het uh, uh, het geval dat uh, Zandvoort volgende week zondag... Dus die komen zondag, zondag daarna. Uh, um, volgens de, de, de uh, uh, schema komen ze AHC tegen in Zandvoort. En dat is... Eigenlijk de sleutelwedstrijd. Als Zandvoort die kan winnen, dan, uh, dan zijn ze uh, kampioen. En er zijn nog maar drie wedstrijden te spelen in het uh, zaalseizoen. Eind maart is dat afgelopen, dan gaan we weer naar buiten en dan gaan we tot en met uh, mei. Dan gaan we weer uh, het begin van de buitencompetitie meemaken. En uh, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk het zo'n spelletje. Want buitencompetitie in handel is niet echt. Um, uh, uh, uh, gewild. Uh, er zijn veel minder ploegen. Er zijn ploegen die willen alleen maar in de zaal spelen. Die willen zomers misschien wel uh, tennissen, zwemmen, weet ik veel. Doe maar wat op. Uh, en dus uh, die, die, die buitencompetitie... Is, is veldcompetitie moet ik zeggen... is gewoon uh, kleiner. En daar stand, is stand voor het, speelt er vrij hoog in. Ik weet niet waar ze uh, dit jaar in worden gedeeld. Dat, dat kan ik nog niet vinden. Dat komt later wel. Maar in ieder geval um, staan ze dus uh, nu op dit moment... Gewoon bovenaan. En ja. uh, dat uh, met, met een verschil van, even kijken, twee punten op, uh, op uh, AHC. Maar ja, AHC heeft dan hoor. gelijk aantal wedstrijden. En die moeten een zand, uh, volgende week zondag in zand spelen. Dan kan het gelijk komen. Ja. Uh, het... Uh, Doelpunten gemiddelde van AHC is twee doelpunten beter. Zandvoort heeft een verschil van plus 134 en AHC plus 136. En ja, nou, daar, daar, daar, dat wringt natuurlijk ook nog de schoen. Als het gelijk wordt, dan staat AHC bovenaan. Ja. Joop, ik heb ja. nog een andere vraag aan je. Je had van de week een ja. ontzettend aardig stukje over die twee Syrische vluchtelingen die in Zandvoort ja. hebben gezeten ja. en die nu naar Loon op Zand moesten. En jij vroeg daarin om, uh, of mensen zich wilden melden... om dat die jongens op te nemen. Heb je ja. reacties gehad? Um, ik, ik heb nog geen contact met mijn chef gehad. Want uh, die, uh, die uh, krijgt die e-mails binnen en die neemt die telefoon aan... Ik weet niet of hij al iets uh, heeft gehoord, of reacties heeft gehoord. Geen idee, dus uh -huh. daar zal ik na moeten vragen. Maar op dit moment uh, heb ik die kennis niet, uh, Henny. Oké, okay, jongen. Hé, hey, hartstikke bedankt voor je agenda. Nog één ding, als dat ja. nog al kan, hè. Um, zondag wordt er ook nog uh, gehockeed. Uh, de de Sanferse uh, dames van de ZHC spelen twee thuiswedstrijden. Eentje om drie uur, nee, zeg ik, of vijf over vier. Uh, en eentje om uh, vijf voor zes in de curve Sporthal in Zandvoort Saalhockey. Heel leuk om te zien. Een hele snelle sport. Een um, hele aparte sport ook met aparte regels. Mm. En uh, Zandvoort staat daarin tweede ah. in de competitie. En het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus spannend. Dankjewel Joop. Graag gedaan.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 Uitrap weer. Van Arconada. Richting weer de defensie van Nederland. Goed Gullit die over die bal heen trapt. En de Spanjaarden gelijk gevaarlijk. Het schat van de bieden. Maar het is Piet Schrijvers bekwaam op zijn post. Die daar Carrasco, Francisco Carrasco, van de eerste kans voor de Spanjaarden afhoudt. Het is glad. Het heeft geregend hier in het stadion. En daardoor glijdt die bal door. Even een onoplettendheidje in die Nederlandse verdediging. Maar het is goed opgevangen door Piet Schrijvers. Bal is inmiddels uitgetrapt. Via 2 bij Vanenburg. Vanenburg op links die bal richting Erwin Koeman. Die bal is niet goed en die gaat over de zijlijn. Een zeer spannende beginfase met uh, tot nu toe de beste kans voor de Spanjaarden. Ja, maar de oranje mannen lieten zich ook niet onbetuigd, ondanks het spekgladde veld. Een goed opgezette aanval via Erwin Koeman strandde op... En de Spanjaarden bleven intussen loeren op de counter, trokken een enkele maal massaal naar voren. Eén keer resulterend in een schot van Juan senior dat door Piet Schrijvers goed werd verwerkt. We noteerden een prima inzet van een van de broers Koeman na een vrije trap. Gerald Varenburg probeerde zich door de Spaanse defensie te bluffen. Maar hij werd neergelegd. Al ging het allemaal nog redelijk sportief. Langzamerhand en na ruim een kwartier werd duidelijk dat Nederland enig overwicht had veroverd. Ben Wijnstekers was in de 18e minuut dicht bij de openingstreffer. Maar al verdween de bal in het doel, er was voor buiten spel gefloten. En we schakelen nu over naar een andere verslaggever, dat is namelijk Frans van Dijl... en die is bij de kampioenswedstrijd van de Koninklijke HFC. Ja, dankjewel, Henny voor deze verbinding... want we zijn nu rechtstreeks verbonden onder Spanjaarden slaan hier in Haarlem... waar 3000 <lacht> mensen langs de kant staan. Het is een geweldige sfeer. En Opoku heeft de bal. Hij gaat alleen door. Oh, wat doet hij? Hij scoort. Ja, hij zit erin. Een geweldig doen. En er zijn nog twee minuten te spelen. Dit was het eerste uur van de Watertourensport... over voetbal met twee gasten. Frans van Dijl, de journalist, en Waling Westra... De organisator van alle wedstrijden van de Koninklijke HFC 1. Tot straks in de tweede uur.